8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal de rol van de Verenigde Naties in het conflict met Syrië. Of beter, de rol die de Verenigde Naties niet speelt. En wat is er overgebleven van de droom van Martin Luther King, 50 jaar na dato? Nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Amerika is er niet op uit om in Syrië met een vergeldingsactie voor de mogelijke gifgasaanval het regime omver te werpen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op schending van het internationale verbod op het gebruik van chemische wapens, zijn woordvoerder van het Witte Huis. Volgens vicepresident Joe Biden staat het onomstotelijk vast dat de Syrische regering achter de aanval zit en zullen ze zich moeten verantwoorden. De president en ik geloof dat die chemische wapens gebruiken tegen men, women and children should and must be held accountable. Twitterhuis publiceert waarschijnlijk nog deze week een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de aanval. De komende maand worden 10.000 tienduizend jongeren aan een baan geholpen. Dat staat in een overeenkomst die vanochtend wordt gesloten door Mirjam Sterk en uitzendorganisatie Randstad. Oud-CDA-kamerlid Sterk werd in april door minister Asscher van Sociale Zaken benoemd tot ambassadeur jeugdwerkloosheid.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 Zolang er nog bedrijven zijn, als bijvoorbeeld een Burger King die naar mij toe komt, die zegt ik heb duizend vacatures, help me alsjeblieft om die te vervullen, want dat lukt me niet, heb ik nog steeds goede hoop dat we deze ook deze 10.000 jongeren een goede plek kunnen gaan geven. Randstad gaat bedrijven actief benaderen om jongeren in dienst te nemen en jongeren krijgen onder meer sollicitatietrainingen.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 De uh, zuivelindustrie in Nieuw-Zeeland is een hele belangrijke industrie. Vandaar dat, uh, dat melkpoeder is onderzocht door het uh, ministerie. En daaruit blijkt nu inderdaad dat er uh, wel een bacterie in heeft gezeten die verwant is met de bacterie die botulisme kan veroorzaken. Die dus zeg maar wel in dezelfde familie voorkomt, maar niet die gevaarlijke bacterie zelf. In het centrum van Hannover is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Bouwvakkers ontdekten de 500 kilo zware Amerikaanse bom gisterochtend... tijdens werkzaamheden naast het Historisch Museum in de Oude Binnenstad. Het centrum van Hannover werd voor de ontmanteling ontruimd. Hier spreekt de politie. wordt in Hannover in de buurtstraat een vliegtuigbende ontstaat. Zo'n 9000 mensen moesten hun huis uit. Het zijn veilig kwam vannacht rond 4 uur. En het weer nog geregeld zon, maar vanmiddag ook stapelwolken. En op de meeste plaatsen droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Ook morgen en vrijdag nog tamelijk zonnig en meest droog zomerweer. En de verkeersinformatie, John Bakker. op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Osaan 2 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Badhoevedorp, 3 kilometer. A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij havens 4100, 2 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter Rijstrook. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven, bij Moorgestel, 3 kilometer. Hij had een droom. En wat die droom vandaag nog betekent, dat gaan we later in deze uitzending horen. Blijft u luisteren. Wij hebben geen winkelbanden.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 en Marcel Ooster. Vijftig jaar geleden klonken deze woorden. Thank God Almighty, we De afsluiting van de beroemde toespraak van Martin Luther King. We praten zo door over de stand van zaken... met de rassediscriminatie in de Verenigde Staten. Het wordt ook groots herdacht in Amerika... maar dat land heeft op het ogenblik ook iets anders aan het hoofd. We zijn er klaar voor. Al dus de Amerikaanse minister van Defensie, Hegel... De vraag is vooral wanneer en hoe de Amerikanen... een aanval op Syrië gaan beginnen en welke landen gaan helpen. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom volgt het nieuws... vanuit Beirut in Libanon. Jan, we hoorden net Lex, Lex Runderkamp vertellen uh, vanuit Syrië... Uh, dat hoge Syrische militairen naar Beirut zouden zijn gevlucht. Wat hoor jij daarover? Ja, dat is een bericht dat uh, komt van een uh, website... die over het algemeen wel redelijk goed uh, geïnformeerd is. Uh, het, het wordt toegeschreven aan een medewerker die verder ook niet met naam wordt genoemd, van de luchthaven, die zou dat hebben gezien. Maar ja, het is tussen alles bij elkaar uh, een enigszins vage bericht. Het gaat om militairen met hun families, die zouden zijn gevlucht, maar welke militairen precies uh, en ook uh, ja, waar die dan heen zouden zijn gegaan uh, dat het, en, en, en ook niet eens hoeveel militairen het zou gaan. Dat is allemaal, dat is allemaal onduidelijk. Ik denk dat je dit soort uh, berichten toch enigszins in perspectief moet, uh, moet plaatsen. Uh, aan het begin van de opstand waren er ook voortdurend berichten van massale deserties. Er zouden tientallen honderden generaals uh, overlopen. Uh, dat, dat, dat bleek uiteindelijk achteraf ook allemaal wel mee te vallen. En je moet ook niet vergissen, uh, het Syrische leger heeft ongelooflijk veel officieren. Ik geloof dat er alleen al duizenden generaals rondlopen. Dus als er een paar nu een visie hebben gepakt of misschien gewoon op vakantie zijn gegaan, ook dat weten we niet. Dan hoeft dat op zich nog niet heel erg veel te zeggen. Nou Jan, Dan nou hebben de Syrische, Syriërs al heel veel te verduren gehad natuurlijk de laatste tijd. Dan komen er ook nog dit soort bombardementen bij. Welke berichten komen er op het ogenblik uit het land? Ja, wat ik uit Damascus hoor is dat daar nu zo langzamerhand de paniek toch wel een beetje aan het toeslaan is. Damascus, met name het centrum van de stad, is redelijk gespaard gebleven voor de strijd. Uh, daar, uh, dat, dat, dat deel van de stad wordt ook heel zwaar beschermd. Daar zijn militaire complexen, daar zijn kazernes, daar zijn, er is een militair vliegveld aan de rand van de stad. Um, ja, en dat zijn die net de plekken die het doelwit gaan worden van de Amerikaanse aanvallen, zoals het lijkt. Een groot militair complex bovenop de berg uh, van waar raketbeschietingen worden, worden, worden uitgevoerd. Ja, en de mensen die met name daaromheen wonen... in dat soort wijken, wijken als Meze bijvoorbeeld... waar ministeries staan, waar een militair vliegveld is... die maken zich hele grote zorgen op dit moment... voor die Amerikaanse bombardementen. Er wordt gehamsterd in de stad. Mensen zijn uit die wijken aan het wegtrekken. Dat zijn althans de verhalen die ik, die ik verneem. En aan de andere kant ja, schijnt het dat ook de jihadisten... in het noorden van Syrië zich ook zorgen maken. Want ja, die zouden ook wel eens doelwit kunnen zijn... althans, dat is wat ze vrezen, van een Amerikaanse... Zo'n aanval, hmm. zo aanval die zou je nou, natuurlijk redelijk gericht kunnen uitvoeren... maar eh, dat zeggen veel analisten, je hebt geen controle... op de gevolgen die zo'n aanval zou kunnen hebben vervolgens in de hele regio. Hoe wordt daar over gedacht? Welke gevolgen zou een aanval kunnen hebben op de regio? Ja, die kan enorme gevolgen hebben. Uh, Iran bijvoorbeeld, weet, laat vandaag via de New York Times weten... dat er uh, dat, dat zeker een tegenaanval zal komen tegen Israël... Dat geluid is ook al uit Damascus vernomen. Ja, en als, als dat gebeurt, het kan natuurlijk een diplomatieke bluf zijn in een poging om de Amerikanen op het laatste moment nog van zo'n aanval te weerhouden. Maar als dat inderdaad gaat gebeuren, en dan komt een aanval op Israël, uitgevoerd of door Iran, of door Syrië, of door Hezbollah. Ja, dan is wat uh, bedoeld is als een, uh, wellicht bedoeld is als een signaal en een kleine aanval, kan, kan zomaar uitlopen op een enorme oorlog. Want dan zal Israël terugslaan. Ik, ik neem aan dat Israël het niet over zijn kans zal laten gaan. Hè. En dan, dan komt het natuurlijk ook meteen een land als Libanon... waar ik nu zit in de picture. Uh, want ja, Hezbollah, de grote bondgenoot van uh, Assad... opereert vanuit Libanon en heeft al eerder raketten op, Libanon, uh, of op, uh, op Israël afgevuurd. De laatste keer dat dat massaal gebeurde was in 2006. Ja, dat liep toen uit op een, uh, op een, op een hele hevige oorlog. Jan Eikelboom vanuit Beirut in Libanon. Dankjewel. Over de internationale kant van het conflict... praten we verder met Bert-Jan Verbeek professor internationale betrekkingen... en dat is hij aan de Radbouds Universiteit. Meneer Verbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten we het nou zien als we kijken naar de rol van de VN... waar we het eerder vanochtend ook in deze uitzending over hebben gehad? Uh, is een ingrijpen van de Verenigde Naties... via de VN-veiligheidsraad van de baan inmiddels? Dat lijkt erg onwaarschijnlijk uh, dat er een, uh, een ingreep zal worden gesanctioneerd door de Veiligheidsraad. En dat komt grotendeels omdat uiteindelijk toch uh, China en Rusland daar dwars zullen liggen. Wel heeft... Uh de Verenigde Staten, maar ook uh, Groot-Brittannië en Frankrijk... een groot belang bij dat er zo'n resolutie zou komen... om een uh, legitimiteit, een gezag aan zo'n ingrijpen te geven. Uh -huh. Maar Rusland en China zijn eigenlijk heel erg geschrokken... van wat er is gebeurd bij uh, een vergelijkbare situatie in 2011 in Libië. Toen de Veiligheidsraad wel een uh, resolutie heeft aanvaard... dat zij ook toestonden, waarbij een no-fly zone boven Libië werd ingesteld... maar die in de ogen van China en Rusland eigenlijk werd gebruikt door de NAVO... Om het bewind van Gaddafi uit de weg te ruimen. En ze zijn erg bang dat eigenlijk daardoor een soort van precedent is geschapen. dat dat hier weer gaat gebeuren. En vandaar ook dat we in de retoriek nu van de Amerikanen ook horen. dat Amerika niet uit is op het verwijderen van het bewind van Assad. Dat is voor een deel eigenlijk ook nog bedoeld om landen als Rusland en China. er proberen van te overtuigen dat het niet zo zal gaan. als twee jaar geleden in Libië. Maar gaat het ze lukken om China en Rusland daarvan te overtuigen?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 Uh, idee uh, dat we hebben aanvaard in de Verenigde Naties, dat je mag of je moet ingrijpen, zelfs als, als internationale gemeenschap, als een, uh, een, een regering niet meer de eigen bevolking beschermt. Uh -huh. Dat lijkt nu het geval te zijn. Dan zeggen mensen, er is een heel debat onder juristen van... moet je dat, moet je, heb je dan nog steeds een resolutie van de Veiligheidsraad nodig? Of mag je dat ook doen als er een acute situatie is? En je ziet nu dat de, zeg maar de rechtvaardiging vooral wordt gegooid in de richting van... eigenlijk mogen we volgens die afspraken al zonder een resolutie van de Veiligheidsraad juist de Syrische bevolking gaan beschermen na deze chemische aanval uh, aanval met chemische wapens. En daardoor ook hoor je nu in de retoriek vooral dat men zegt... van, nou, het is een soort korte strafexpeditie, we gaan geen grote interventie plegen... maar we willen Assad en anderen duidelijk maken dat je geen chemische wapens moet inzetten. Dat past precies in die retoriek van... we hebben de Veiligheidsraad niet nodig, maar we mogen het eigenlijk toch wel. Maar nou, dan is dus uh, meneer Verbeek, de, de, de Verenigde Staten er toch het een en ander aangelegen om, om legitimiteit te krijgen voor hun actie. Ja, zeker. Want op zich kun je natuurlijk zeggen... Amerika is nog steeds het militair machtigste land ter wereld. Ze, we zien aan alle beweging van de vloot en dergelijke... Ja, dat ze kunnen een ook hun gang, gaan, zelf natuurlijk. In gang kunnen gaan. Ja. Maar de Verenigde Staten hebben er toch alle belang bij... om uiteindelijk uh, legitimiteit te verwerven. Want we hebben bijvoorbeeld... Uh, in 2003 gezien na de aanval uh, op Irak... dat juist de twijfel rondom die legitimiteit... en we hebben in Nederland natuurlijk ook een enorm debat gehad... en uiteindelijk het Davids-rapport... dat ook heel erg draaide om die uh, juridische en legitimiteitskwestie... dat uiteindelijk het prestige van de Amerikanen internationaal... en ook binnenlands erg werd geschaand... door de wijze waarop die oorlog tegen Irak destijds is gevoerd. En die consequenties willen ze in ieder geval proberen te voorkomen. Mm. Wat kan trouwens de rol van Europa zijn? Uh, we horen vooral Groot-Brittannië, Frankrijk um, harde woorden spreken. Dat komt niet uit Nederland. Nederland wil een rol, uh, een weg via de VN voornamelijk. Ja. Dat horen we Timmermans zeggen. Wat, wat, wat zou de rol kunnen zijn? Van een verenigd Europa. Als we, nou precies, als we naar Europa kijken als de Europese Unie... dan is er natuurlijk wel een vertegenwoordiger voor het uh, buitenlandse veiligheidsbeleid, dus mevrouw Ashton... die wel allerlei uitspraken doet, maar ze heeft vrij weinig macht. Zij moet proberen 28 lidstaten op één lijn te krijgen. En dat is erg lastig. Italië heeft al gezegd dat ze niet echt mee wil doen. Nederland alleen bij resoluties. Duitsland... Twijfelt. Inderdaad, het zijn Groot-Brittannië en Frankrijk die uh, mee willen doen. En dat vanaf het begin af aan eigenlijk al hebben duidelijk gemaakt. Een sterke, een belangrijke rol hebben gespeeld om ook de Amerikanen te bewegen om uh, in te gaan grijpen. Maar Europa als geheel zal hier geen stem uh, kunnen uh, hebben, lijkt het. En dat is meteen ook weer... Nu alweer onderwerp van debat in Europa, want men wil zo graag uh, met, één lijn, uh, uh, sorry, met één stem spreken en één lijn trekken. Ja. En je ziet nu dat Frankrijk en Groot-Brittannië het voortouw nemen en daarmee eigenlijk aangeven... ja, wij zijn eigenlijk toch de leidende machten, ook als het gaat om Europees buitenlands beleid. Ja. En, en mocht dat er dan van komen, uh, wat voor scenario ziet u dan als meest logische? Dat misschien in vergelijking met Kosovo, een soort coalition of the willing... Nou, wat je wel zult zien is dat wanneer het daadwerkelijk een aanval plaatsvindt, dat ook landen die eigenlijk zeggen van hebben liever dat het via de Verenigde Naties gaat, dat die zich toch achter uh, de aanval zullen scharen. Ik verwacht eigenlijk wel dat Nederland dat zal doen, uh, ook een land als Italië dat nu twijfelt, en zeker ook Duitsland. Juist vanwege het humanitaire aspect en dat je toch niet uh, het wil laten overkomen alsof je zeg maar, niet mee wil doen tegen een aanval, het, op, met een aanval tegen uh, men, een bewind of. Anderen die chemische wapens inzetten. Uh, ik verwacht niet dat daar verder. Uh, zeg maar, daadwerkelijk heel veel logistieke, organisatorische. laat staan militaire steun uh, van komt. Bertjan Bert-Jan van Beek, professor internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank voor uw ja, analyse. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk nog even hoe het is op de weg. John Bakker, vertel. Ja, stelt nog steeds niet zo gek veel voor hoor. Nog geen 15 kilometer. Wel een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade. En daar staat inmiddels 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Battenverdorp, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. De Terpstra moest gisteren op het matje komen... bij de voorzitters van de gewestelijke afdelingen van de KNSB. De afgelopen dagen kwam er scherpe kritiek op de manier... waarop hij de keuze voor een nieuw ijsstadion heeft gemanaged. En verslaggever Roep was bij het hoofdkantoor van de Schaatsbond.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 Ik heb het plezier om u te presenten, Dr. Martin Luther King, J.R. Ik ben blij om u vandaag met u te praten. In wat in de geschiedenis zal gaan. Als de grootste demonstratie voor vrijheid in de geschiedenis van onze nation. Martin Luther King, die in 1963 zegt dat de demonstratie voor burgerrechten een historische gebeurtenis zou worden. Hij kreeg gelijk, want vijftig jaar later wordt zijn speech... met de legendarische woorden I have a dream overal herdacht. Ook bij ons We praten erover met Chris Quispel... docent geschiedenis aan de Universiteit van Leiden... gespecialiseerd in het Amerikaanse rassenvraagstuk. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen dit natuurlijk allemaal. Hoe bijzonder was die speech toen? Uh... Hij zegt het zelf al in het fragment dat we net hoorden. Uh, het is de grootste demonstratie voor vrijheid in de geschiedenis van Amerika. En dat was het ook. Dat soort demonstraties waren nooit eerder gehouden. 200.000, 250.000 mensen, de schattingen lopen uiteen. Dus was, en uit alle lagen van de bevolking, en echt niet alleen maar een zwarte Amerikanen, heel veel blanken, heel veel bekende blanken, veel filmsterren... Dus dat maakte een enorme indruk. Ja, Dus het, op dat moment was het niet zozeer de speech van uh, King zo belangrijk... maar het aantal mensen dat er stond? Ik, ik denk het wel. Kijk, die speech uh, was natuurlijk goed. En uh, men was het erover eens. Dat er zijn heel veel speeches gehouden op die dag. Met heel veel verschillende mensen. En hij, hij sprong daar natuurlijk wel uit. He, he, die anderen die zijn we voor een groot deel vergeten. Ik dus je komt er geen geschiedenisboeken tegen. Maar zijn speech viel toen wel op. Maar uh, nou, dat genaamd nou, idee was... Dit is een... Uh, speech die de eeuwigheid ingaat. Nee, dat, dat, dat uh, schijnt nog niet zo te zijn geweest. Nee, maar hij viel wel op. En vooral die woorden: I have a dream zijn blijven hangen. Ja. I have a dream. Oh. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh. Shall see it together. Janneke Crispel, het, het het klinkt nog steeds mooi gedragen. Het is de Dominie die spreekt ook. Als je goed luistert, hoor je op de achtergrond ook mensen die hem aanmoedigen, en die roepen yes of uh, uh, goed gezegd. Uh, en zo gaat het in de zwarte kerk ook. He, daar wordt, uh, daar zit, zit de gemeente niet stil te luisteren. Nee, die, die, die zijn in beweging, die roepen. Dat was in veel zwarte kerkgemeenschappen, is dat zo. En dat gebeurt hier ook. Hij is, een dominee, hij is hij staat, hij werd, Op dat moment werd hij weer de dominee. Het ontmaakt de indruk. Ja, en uh, dat blijft dan dus hangen. Hij sloeg politici om de oren met hun eigen waarden. Laten we nog, nog, ook daar nog even naar luisteren. Ja. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created each Waarom is dit zo'n belangrijk fragment? Uh, dit is een belangrijk fragment, denk ik, omdat het eigenlijk aangeeft wat hij zijn hele leven heeft gedaan. Uh, namelijk dat, dat hij de Amerikanen, de blanke Amerikanen, wijst op hun eigen idealen. En indirect ook op, op de grondwet. En, en die grondwet en die vrijheidsidealen, ja, dat is de Amerikaanse droom. Die is al veel ouder, natuurlijk, dan de speech van, uh, van Martin Luther King. En hij, wat hij vraagt is: laat iedereen. Deel uitmaken van die Amerikaanse droom. Mm. En is daar uh, uiteindelijk, want dat vind ik ook een interessante vraag om zeker aan u te stellen, meneer Crispo, Is er van vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid voor de zwarte Amerikanen iets terechtgekomen uiteindelijk? Maar kijk, je kan natuurlijk niet zeggen dat er niks van terecht is gekomen. Uh, er is een, een zwarte president, en zijn. Uh, onder Bush, acht jaar zwarte minister van onze Zaken geweest. Je ziet zwarte Amerikanen overal in de samenleving zijn zeer zichtbaar. Heel veel Amerika zwarte Amerikanen zijn heel beroemd. Maar heel veel zwarte Amerikanen ja, maken, hebben, nog geen, hebben hun Amerikaanse droom nog niet kunnen realiseren. Heel veel zwarte Amerikanen zijn arm verpauperd. wonen in toch min of meer uh, bijna uit, buiten de samenleving geplaatste woonwijken... Uh, Amerika stopt een heel groot deel van zijn bevolking in de gevangenis, zoals bekend, vele malen meer dan in Europa. En 50% van de gevangenisbevolking is zwart, terwijl maar 13% van de totale bevolking zwart is. En, en dat heeft te maken met een basale ongelijke behandeling? Ja, het uh, heeft ook te maken met criminaliteit, maar het is natuurlijk ab absoluut niet zo dat dat correspondeert met de, de mate van criminaliteit van de zwarte bevolking. Uh, die... Uh, die situatie is zo gegroeid sinds de jaren 80 toen Reken begon met zijn War on Drugs. Harde straffen voor mensen die drugs gebruiken, die drugs verhandelen. En sindsdien is het aantal blanken dat in de gevangenis zit voor drugsmisbruik procentueel gelijk gebleven. En het aantal zwarten is ongelooflijk gestegen. Die, die enorme groei van de zwarte gevangenisbevolking. In de jaren 70 was de zwarte gevangenisbevolking in de Verenigde Staten nauwelijks uh, hoger dan, uh, dan, dan, dan die 13% die ze uitmaakt van de bevolking. Nu is het 50%. En dat is bijna volledig te verklaren uit drugs. Zwarte Amerikanen worden veel vaker opgepakt voor drugsgebruik. Als ze worden opgepakt is de kans dat ze een gevangenisstraf krijgen... ook vele malen groter. Het is een uh, onbedoelde, ga ik maar vanuit, uh, uitwerking van de war on drugs... Ja. Goed, Rispel, we willen u bedanken voor uw uh, verhaal over die prachtige speech van Martin Luther King. En we gaan nog een stuk luisteren. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi. From every mountainside. When we let it ring from every village and every hamlet from every state and every city. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.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 Nuon heeft de afgelopen jaren zijn klanten verkeerd voorgelicht over natuurstroom. Dat herkent het bedrijf naar aanleiding van bericht in het financiële dagblad. De toeslag voor natuurstroom zou nu ontsteken in duurzame energieprojecten, maar het bedrijf kan niet garanderen dat dat altijd is gebeurd.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 De komende maand worden 10.000 jongeren pardon, aan een baan geholpen. Dat staat in een overeenkomst die vanochtend wordt gesloten door Mirjam Sterk... en uitzendorganisatie Randstad. Sterk is ambassadeur jeugdwerkloosheid. Op dit moment zit 17% van de jongeren zonder werk. En het Vredespaleis in Den Haag viert vandaag zijn 100ste verjaardag. Dat gebeurt met een bijeenkomst in aanwezigheid van koning Willem-Alexander... en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Het Vredespaleis werd precies 100 jaar geleden geopend door koningin Wilhelmina.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 Vrijdag zijn de wolkenvelden hardnekkiger en kan er vooral de noordelijke provincies een enkele bui vallen. Ook zaterdag moeten we rekening houden met enkele buien en de temperaturen liggen dan rond 20 of 21 graden. Daar weer bij John Bakker met een rustige ochtendspit, John. Ja, het valt allemaal reuze mee hoor. Wel wat files op de A2 van Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Wel lang is de file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsenam en Hoogmaden, 9 kilometer. Na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan 2 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Bad of het dorp, vier kilometer. Er is een energieakkoord. Nu moet het geld er nog even voor komen, Een detail spreken we straks over met de voorzitter van de CER. Die bedraaien. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over het US Open. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ik word deze week een beetje verdrietig van onze gesprekken. Je hebt het over de Nederlanders. Hè? Ja, nou Timo de Bakker er weer uit. Ja, eh... Um hazen, Bertens, de bakker er allemaal uit. en uh, Het is een beetje een herhaling van hetzelfde gesprek... wat we iedere keer hebben bij de Grand Slams. Maar we hebben Seisling nog. En Zeisling over het algemeen redt dan toch de eer van Nederland. En hij is de laatste Nederlander die in actie komt. Speelt vandaag tegen de Duitse qualifier Peter Goryovchik... nummer 146 van de ranglijst. Ja, en nu moet het toch echt wel gebeuren. Seisling, ja, die staat toch uh, iets van 80 plaatsen hoger. Heeft zijn aanloop misschien niet zo goed gehad in Amerika... bij de voorbereidingstoernooi. Maar bij de Grand Slam toernooien op de een of andere manier krijgt hij het voor elkaar. Uh, zijn spel is uitermate geschikt voor deze snelle banen. Uh, hij zit uh, goed in zijn vel. Hij is fysiek in orde. Dat was op Wimbledon waar hij de derde ronde haalde. Een probleem was hij ziek in die laatste partij. Um, dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Ja, maar dan moet hij niet de boel onderschatten... zoals dat eerder gebeurde in dit toernooi. Um, wat moet hij anders doen dan, dan Hazen en, en, en de bakker en ook Kiki Bertens? Ja, ik denk gewoon goed spelen. Uh, vertrouwen op zijn service, Nou, dat is zijn sterkste wapen. Uh, kijk, Hazenvloor ook van een qualifier. Je hebt met die qualifiers natuurlijk het probleem... dat zij al in het toernooi zitten. Ze hebben drie wedstrijden gespeeld. Zij gewend aan de omstandigheden. Amerika is toch moeilijk om te spelen. Het is een herrie daar. Er lopen zoveel mensen links en rechts rond die banen. Het is snikheet. Dus je moet je goed het moet ook nog eens hard. Je moet je goed concentreren en uh, je aanpassen aan de omstandigheden. En ja... Zijsling gaat zijn openingswedstrijd spelen. Dat is even wennen, maar ja, hij moet het gewoon doen. Ja, het geldt ook voor de echte sterren op blijven passen. Het gebeurde Samantha Stozor afgelopen nacht. Hoe kan het dat zij eruit vloog, ook al tegen een qualifier? Ja, mooie wedstrijd op het Louis Armstrong Stadion. Sam Stoser, ja, ze is natuurlijk een oud kampioen in uh, New York. Maar ja, sinds ze daar haar enige Grand Slam toernooi won... heeft ze niet zo gek veel meer laten zien. Uh, speelt wisselvallig, maakte gisteren ook veel fouten. Maar speelde wel tegen een uh, 17-jarige teenage-sensatie. Een Amerikaanse die heel lang op Haiti heeft gewoond. En ja, het is voor de Amerikanen... een story, want ja, haar vader bijvoorbeeld uh, overleefde nou weer nooit de, de, de aardbeving van Port-au-Prince. Die heeft 11 uh, uur onder het puin gelegen. Um, maar hij was er gisteren wel bij, samen met nog 13 andere vrienden en familieleden. En ja, die 17-jarige Victoria Duval, nummer 296 van de wereldranglijst qualifier, ja, die speelde de wedstrijd van haar leven. Set en 4-2 achter. En dan wint ze toch voor ja, dol enthousiaste toeschouwers een vol stadion. Ja, en het deed eventjes denken aan ja, uh, toen Venus Williams hier voor het eerst won, uh, 17 jaar was, ook uh, publiekslieveling werd. En ja, het, het, het, het was een herhaling van zetten, zo leek het. Dus er is een, een nieuwe ster geboren, zo lijkt het. Onverschrokken teenage talent, die geweldig speelde. En een van de favoriete de nummer 11 van de plaatsingslijst. Sam Stozer eruit knikkerde. Tja, prachtig, 17 jaar. Hey, um, ik geloof dat Roger Federer en Djokovic... niet echt heel erg vermoeid zijn geraakt door hun partij. Nee, zij wonnen makkelijk. Djokovic van de voormalig wereldkampioen junior... Ricardo Berankis. Goeie jongen, hoor. Maar ja, hij kreeg vier games. Djokovic oogde erg scherp en geconcentreerd. Uh, nummer 1 van de wereld. Uh, vorig jaar finalist. Heeft toch wel zijn ogen op die titel gezet. Maar zal heel goed moeten spelen, want de concurrentie is met een Nadal, met een Murray. Uh, Federer, ik weet het niet. Hij won makkelijk van Zemia, een Sloveen. Had in de derde set wel problemen om de wedstrijd uit te serveren. Werd toen nog eventjes spannend aan het eind, 7-5. Was de afloop ook niet helemaal tevreden. Ging zelfs nog even na zijn wedstrijd trainen. Dus ja, dat zegt toch wel wat bij de 32-jarige Federer. Djokovic maakte wat dat betreft meer indruk. Maar geen van tweeën zijn echt in de problemen gekomen. Goed. Dankjewel. Marcella. Onderhandelingen over het energieakkoord in de SER zijn klaar. Aangekondigde maatregelen hebben nu ook een financiële onderbouwing gekregen. Partijen gaan naar hun achterban om het akkoord nu definitief goed te laten keuren. We hebben contact met de voorzitter van de SER, Wiebe Draaier. Hij was ook de leider van de onderhandelingen. Meneer Draaier, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel moeite heeft het u gekost om ze op één lijn te krijgen? Of weet je, aan het eind, uh, of in ieder geval tegen het eind, dan, uh, dan uh, lijkt het allemaal een stuk minder. <lacht> dat was niet helemaal het antwoord op de vraag het heeft, op het einde Volk leek het, het makkelijk ja precies, maar het heeft wel wat bloedsfijn en tranen gekost dus natuurlijk, maar het is ook een onwaarschijnlijke uh, grote prestatie uh, en natuurlijk niet mijzelf, maar van die partijen om uit een omgeving te komen waar we jarenlang met elkaar heel hard ons eigen belang hebben lopen verdedigen om dan in de gezamenlijkheid en aan tafel te zoeken naar een programma wat de omvang heeft die het nu heeft en die de Agendazetting heeft die het zou, zou moeten hebben en heeft ook in de doelstellingen om dan dat tot elkaar te brengen. En dat was een, ook nog een keer met 40 partijen aan tafel. Het is natuurlijk een, een, een heel grote uh, onderneming geweest en ik ben heel erg blij, maar ook vooral trots op die beweging die die partijen gemaakt hebben om dit met elkaar op, uh, op de kaart te zetten. Wat u betreft, de kern van dat gemeenschappelijk uh, waar u trots op kunt zijn? Nou, er zijn. Belangrijkste is eigenlijk dat we hier een agenda hebben voor de transitie naar een verduurzaming van de energiehuishouding en een agenda voor het versterken van onze concurrentiepositie op het gebied van duurzaamheid. Uh -huh. En dat die agenda er is met een hele serie heel specifieke, concrete afspraken tussen partijen en de overheid. En dat er met elkaar een afspraak is om daar niet nu een mooi rapport over te maken, maar eigenlijk eh, doorlopend met elkaar betrokken te blijven... en toezicht te houden op de uitvoering van dat akkoord wat er nu ligt. En die, die laatste stap is ook in het laatste onderhandelingsproces eraan toegevoegd en versterkt. En daardoor is het nu echt een marsroute met een borging die ervoor zorgt dat het ook echt kan gebeuren... en dat de partijen daar ook bij aangesloten blijven. Oké, okay, en daar zijn natuurlijk investeringen voor nodig. Uh, wil je kunnen concurreren als het om een duurzaamheid gaat? Gaat iedereen meebetalen? Natuurlijk heeft dit uh, uh, consequenties ook voor uh, bijdragen van, van burgers en bedrijven. En uiteindelijk denk ik dat, uh, dat waarom we er zijn gekomen ook een belangrijke stap geweest is. Omdat vergeleken met het regeerakkoord hier een belangrijke innovatieslag en een kostenverlaging in zit in de opschaling van die hernieuwbare energie. We hebben een manier gevonden om eigenlijk handiger die doelen te bereiken. Waardoor we ook uiteindelijk er een, een, een concurrentiepositie voor Nederland uit kunnen uh, halen die ons in de wereld sterker maakt. Maar vooral die ervoor zorgt dat het voor minder geld uh, die doelen bereikt kunnen worden. En Dat, dat is uh, uiteindelijk de, wat het draagvlak heeft gecreëerd bij de onderhandelende partijen. Maar meneer Traaier, er moet dus betaald worden, er moet geslikt worden... allemaal met het oog op de toekomst. Was men daar allemaal zo onverdeeld gelijk voor? Nou, niet on onverdeeld en ook niet gelijk... Maar wel voor, uiteindelijk. En, yeah. en, uh, en ik denk dat dat, uh, dat is de winst is. Er zit dus een integraal pakket waarbij... en dat vond ik wel mooi bij de start... was er een jonge ondernemer die we hadden gevraagd... om nou, zeg maar, een, een stem te zijn van die hele grote beweging die er in Nederland is... met decentrale opwekkingsinitiatieven... om zelfstandig een bijdrage te leveren aan die vernieuwing. En die zei, zo'n akkoord kan eigenlijk alleen maar goed zijn... als het voor iedere partij die erin um, zit ook pijn doet. En uiteindelijk hebben we hier een heel mooie agenda... ...waarbij we een gezamenlijke richting hebben gevonden. Maar eigenlijk is het ook voor alle partijen... ...zit er ook al een punt in waar ze wat hebben moeten toegeven. En dat gaat nooit, gaat nooit makkelijk. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En ik denk dat dat in het belang van iedereen is. En da daarom ben ik er zelf erg trots op... ...en denk dat we nu eigenlijk aan de slag moeten om dit, uh, dit uh, te moeten doen. Dat ja, kan dat. nog niet helemaal. Want voor, uh, het wordt nu voorgelegd aan de betrokken partijen... ...om het uh, goed te keuren. En op 4 september hopen wij dan met die partijen, al die partijen aan tafel ook uh, te kunnen zeggen... het is goed zo en we gaan aan de slag. Nou hebben belangorganisaties op de woningmarkt destijds ook met een plan... zijn ze gekomen, zijn akkoord, uh, tot een akkoord gekomen met elkaar over uh, hoe de woningmarkt op gang gebracht kon worden. Dat is niet overgenomen uiteindelijk door uh, regeringspartijen. Heeft u er vertrouwen in dat het kabinet dit plan wel onverkort zal uitvoeren? Nou, de, de, de overheid heeft aan tafel gezeten bij deze onderhandelingen. Waar je dus misschien in eerdere akkoorden, je zegt van nou wij zijn er erover eens, we geven het nu over aan het kabinet. Zat hier de overheid mee als onderhandelende partij aan tafel. Terwijl nog, natuurlijk uiteraard uh, de, de Eerste en Tweede Kamer de rol vervullen die ze moeten vervullen. Want het uh -huh. moet vertaald worden in wetgeving en, en dat, de, dat gaat gebeuren. Maar de, het kabinet zat aan tafel en heeft gezegd wij gaan de... Commitments die hierin staan ten aanzien van de overheid, gaan we nu in gang zetten in de vorm van wetgeving. En dat moet natuurlijk door de normale procedure door de Kamers. Maar ze zijn wel vanaf het begin verbonden. En ook in de borging die nu volgt, zijn ze verbonden. Kijk eens, wie bedraaier? Voorzitter van de SER, dank u wel. Hartelijk dank. Zochtend van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kissing like a bandit, still in time. But by the all awesome Saint Valentine's to my sweet to lover and may slowly but surely She will to kiss and tell her oh, well. machine well crocodile she En derby hoort u met Wishing Well. Bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A2 vanuit Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Nog steeds veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade, 10 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Utrecht-Veemarkt, vijf kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Een kort geding vandaag tussen de KLM en een van zijn piloten. We hebben het eerder vanochtend al even erover gehad. De piloot zegt ziek te zijn geworden door het giftige gas TCP... dat in de cockpit komt via de luchtverversing. Hij kan inmiddels niet meer werken. Men eist een onderzoek en ook doorbetaling van zijn salaris. Hij praat hierover door met Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie. Hij deed onderzoek naar de luchtkwaliteit in vliegtuigen. Meneer de Boer, goeiemorgen. Goeiemorgen. We spraken eerder met uh, voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers. Die geven aan dat deze rechtszaak te vroeg komt. Dat er nog onderzoek gedaan moet worden naar het verband tussen je ziek voelen en eventuele lucht in de cockpit. Ja. Dat klopt? Ja, nou ja, kijk, je kunt daar verschillende dingen over zeggen. Het is, het is duidelijk dat wij nog niet direct een regelrechte link hebben gevonden tussen die TCP... en dus de, de noem maar, ziekte of verschijnselen, de effecten die piloten hebben. Mm -hmm. Aan de andere kant, dit loopt al jaren. Hè? Dus men had toch al veel eerder wat dat betreft actie kunnen ondernemen. Uh, zo is het ook alweer. Het is eigenlijk al heel lang bekend. En het wordt natuurlijk een klein beetje Onder de pet gehouden omdat men wil voorkomen dat mensen misschien bang zijn om te vliegen. Nou, het gaat niet om de passagiers, het gaat om de piloten. Uh, maar uh, ja, er moet heel duidelijk wel iets aan gedaan worden. Dat in ieder geval wel. Maar dan staat het, meneer de Boer, voor u vast dat die klachten komen door het TCP? Nou, ja, als, als het zover was, dan, dan ja, waren daarom. we net verder. Hè? Maar het staat voor mij vast dat er klachten zijn. Dat is onmiskenbaar, is internationaal, het gebeurt op allerlei vluchten. Er zijn zogenaamde fume-events, dat zo'n koprit vol met rook staat. Daar hebben de piloten ook veel last van. Uh, er, het is heel duidelijk dat er klachten zijn. TCP lijkt een heel waarschijnlijke kandidaat, omdat het een neurotoxische stof is. Uh, maar er zijn gewoon nog een paar hiaten in het onderzoek. Dus er zit nog een verschil tussen de, de doses die we, zeg maar... In in het slechtste geval worst case kunnen uitrekenen en de, en de hoeveelheden die we meten. Dus wij vermoeden dat er misschien nog andere stoffen meespelen of dat het misschien ook te maken heeft met het feit dat, dat die stof in dampfase zit, terwijl we nog geen toxiciteitsgegevens hebben over de stof uh, in de dampfase en alleen uh, uh, uh, dus als vaste stof. Ja, dus de mate van giftigheid is nog dat op zich niet aangetoond en nee, u heeft het over het TCP het als neurotoxische stof. Begrijpt ja. dat rechtstreeks in op het zenuwstelsel? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat zijn wat gebeurt er dan? Die, uh, nou ja, dat kan allerlei effecten tot gevolg hebben. Maar uh, van deze stof, uh, deze stof komt uh, het dichtst bij de effecten die we dus zien bij de piloten. Dus ze krijgen bijvoorbeeld tunnelvisie. Ze hebben moeite met uh, bijvoorbeeld de, uh, zich uh, de noodprocedures te herinneren. Uh, ze krijgen hoofdpijn, duizeligheid. Dus dat soort effecten uh, behoren typisch bij die stof. Dus daarom lijkt het wel heel duidelijk dat die stof daarin een belangrijke rol speelt. Ja, dat wil je allemaal niet horen. Dat nee. een piloot Nee, heeft. <laughs> Meneer de Boer, nee, is nee. het ook nog in bepaalde vliegtuigen wel of meer? Dan nou ja, het, uh, het, het heeft te maken met de zogenaamde bleed-air constructie. Dat betekent dus dat de lucht van buiten naar binnen wordt gezogen via de motor. En dat hebben alle straalvliegtuigen vanaf de Boeing 707 uit de jaren begin jaren 60. Uh, het is alleen zo dat de nieuwe Dreamliner, de Boeing 787, dat niet meer uh, heeft. Dat is ook een teken, dus dat ze ook bij Boeing begrijpen... dat er uh, blijkbaar toch wel iets aan de hand is met deze constructie. Maakt de piloot enige kans in dit kortgeding? Nou ja, in, in die zin waar we mee begonnen van komt het een beetje te vroeg, voor hem misschien wel. Omdat we natuurlijk, we hebben het nog niet echt aangetoond. Hè. We hebben sterke suggesties, er moet echt nog wel even onderzoek gedaan worden en dat kan ook nog wel even duren. Uh, dus ja, het is maar de vraag hoe de rechter daarnaar kijkt, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar in die zin komt het voor hem misschien toch een beetje vroeg. Bent u wel eens om advies gevraagd in dit soort zaken, meneer de Boer? Uh, niet echt door autoriteiten. We hebben soms kort wel even met een paar luchtvaartmaatschappijen contact gehad. Maar Aha. nog niet door de overheid. Okay. Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De New York Times heeft een tweet gestuurd met de boodschap. Als u ons niet via de reguliere website kunt bezoeken, dan publiceren we ook op de alternatieve site. News.nytco.com Heeft waarschijnlijk te maken met de aanval van hackers op de site.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 Een groep van tien jongeren uit het Belgische Vilvoorde... is vertrokken naar de strijd in Syrië. Onder hen zijn vijf minderjarigen. Dat heeft de burgemeester Hans Ponte gezegd... tegen de Belgische krant het laatste nieuws. Van nog eens 15 anderen wordt vermoed... dat ze naar het oorlogsgebied op weg zijn... of op het punt staan te vertrekken. Ze zijn al een paar dagen niet meer thuisgekomen. De burgemeester vernam het nieuws... van zijn contacten in de lokale Marokkaanse gemeenschap. In dezelfde krant een bericht over... dat steeds minder Vlaamse basisschoolleerlingen... thuis Nederlands spreken, vooral in Antwerpen... 46 procent, in Gent 37 procent en Mechelen 33 procent... spreekt de jeugd thuis niet de Nederlandse taal. De Vlaamse krant meldt niet welke taal of talen de plek van het Nederlands inneemt. Zeker u Nemen. Het kabinet hoopt met Prinsjesdag een plan te presenteren... voor het oprichten van een nationaal hypotheekinstituut. Dat moet voor enkele tientallen miljarden euro's... hypotheken van banken gaan overnemen, schrijft het Financiële Dagblad. Pensioenfondsen hebben in overleg met vertegenwoordigers van het kabinet... toegezegd om deel te nemen. Banken moeten door die operatie meer lucht krijgen. Er is nog geen definitief akkoord. Het gesprek gaat nu nog vooral over de garanties die de staat zou moeten leveren. Die hebben consequenties voor de overheidsbegroting. Als de deal doorgaat, dan zou de hypotheekrente omlaag kunnen, concludeert de krant. En dan nog een opmerkelijk verhaal op de website van CNN. Met een foto van een 18 maanden oude baby. Het kindje, geboren in een afgelegen dorp in het noordoosten van India, werd... Uh, geboren met een extreme vorm van waterhoofd. En zij zou slechts een paar maanden te leven hebben. Ja, het is ongelooflijk. Als je het uh, beeld ziet, uh, daar schrik je van. Omtrek van haar hoofd was 94 centimeter. Dat is bijna het uh, drievoudige van de grootte van een normaal kind. Dat is te wijten aan 10 liter overtollig vocht in haar hersenen. Je ziet het ook, de huid staat volledig strak. Volgens haar moeder was het gewoon eng om te zien. Haar baby leek wel een alien. Ja, het is een grote bal. Met onderin zie je dan nog dat kleine gezichtje. En nadat een journalist, een foto publiceerde van dat meisje... startte twee studenten uit Noorwegen een actie... en zamelden 60.000 dollar in voor haar operatie. Die operatie is geweest. Daarna is het hoofd geslonken tot 58 centimeter. Dat is nog steeds veel te groot, maar het gaat wel veel beter met haar.